Katrien Straatman met het NOS-journaal. 77 leerlingen van het Calvin College in Amsterdam... moeten tot zeker maandag wachten op de uitslag van hun examen. De inspectie onderzoekt of leerlingen wel alle verplichte toetsen hebben gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat examens van meerdere vakken... mogelijk niet zijn geregistreerd of zelfs nooit zijn gemaakt. Een woordvoerder van het Calvin College zegt tegen AT5... dat de hele school aangeslagen is door de kwestie. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is diep bezorgd over de verspreiding van ebola van Congo naar Oeganda, maar roept toch geen wereldwijde noodtoestand uit. Experts vinden daarvoor de dreiging voor andere landen niet groot genoeg. In Congo zijn er inmiddels al 1400 mensen overleden en afgelopen week stierf in buurland Oeganda een jongen van vijf. De WHO vindt het schrijnend dat de landen die door ebola getroffen zijn niet de middelen hebben om de epidemie de kop in te drukken en roept geldschieters op om actie te ondernemen. In Congo moeten hulpverleners ook nog eens opboksen... tegen het wantrouwen dat onder veel inwoners bestaat... jegens hulporganisaties. Een Nederlandse terreurverdachte heeft in Suriname... twee jaar cel gekregen voor het steunen van islamitische staat. Hij had een Surinaamse jihadist geholpen met zijn vertrek naar Syrië. De man kon na het horen van zijn straf meteen naar huis... want hij had al twee jaar in voorarrest gezeten. Zijn broer werd vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden... dat hij deelnam aan een terroristische organisatie. De zaak rond de twee broers uit Den Haag... deed twee jaar geleden veel stof opwaaien... toen ze door zwaar bewapende politiemensen in hun ouderlijk huis... in Paramaribo werden gearresteerd. In eerste instantie werden ze beschuldigd van het voorbereiden... van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Paramaribo. Het weer, opklaringen, maar in de loop van de avond... neemt vanuit het zuiden de bewolking toe... en vannacht trekken stevige buien van zuid naar noord over het land... en daarbij is ook kans op onweer.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 Without a thought of net Du bist ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du wirst dein Schuh. Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder anderen? Oder wir uns?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 Duh. I don't see what she sees but maybe it's cause I'm wearing your cologne Antwoord 106.9 FM